Clemens Peters met het NOS-journaal. De politiebonden zijn woedend over een rapport over de kwaliteit van interne onderzoeken bij de politie. Minister Grapperhaus schrijft aan de Tweede Kamer dat de onderzoeken lang niet altijd snel, adequaat of respectvol genoeg worden uitgevoerd. En dat daardoor mogelijk politiemensen zijn beschadigd. Politiebond ACP noemt de bevindingen spijkerhard en verwacht ook excuses voor medewerkers die ten onrechte zijn beschadigd. Volgens de NPB komt het onderzoek veel te laat. De bond spreekt van willekeur en machtsmisbruik door incompetente leidinggevenden. Amnesty International zegt dat er bij de strijd in het noorden van Ethiopië... tientallen tot honderden burgers zijn afgeslacht. Dat zou twee dagen geleden zijn gebeurd in het noordwesten van de regio Tigray. De Mensenrechtenorganisatie baseert zich op beeldmateriaal... van lichamen die her en der op de grond liggen of worden weggedragen. Het lijkt erop dat het ging om dagloners die niet betrokken waren bij de strijd. In Tigray boet er sinds vorige week een conflict tussen regeringstroepen en milities. Buurland Soudaan vreest een enorme vluchtelingenstroom. Vanaf maandag kunnen automobilisten die met hun telefoon in de hand achter het stuur zitten... worden geflitst door slimme camera's. Als het systeem dat registreert, wordt de foto automatisch doorgestuurd... naar het Centraal Justitieel Incassobureau en kan een boete van 240 euro volgen. Nederland is het eerste land in Europa dat dat soort camera's gaat inzetten. Tijdens een test met twee van dit soort camera's, boven een N-weg en een snelweg... werden in één dag tijd 400 bestuurders betrapt. Noord-Macedonië heeft zich geplaatst voor het EK voetbal van volgend jaar. In Georgië wonnen de Noord-Macedoniërs met 1-0 dankzij een treffer van Pandev. Noord-Macedonië is volgend jaar een van de tegenstanders van het Nederlands elftal. Ook Schotland, Slowakije en Hongarije plaatsten zich voor het EK dat eigenlijk dit jaar zou plaatsvinden. Het weer. De temperatuur daalt naar 7 graden aan de kust tot zo'n 5 graden landinwaarts. Morgen neemt in de loop van de ochtend de bewolking toe en er kan er wat regen vallen. De temperatuur loopt op naar een graad of 13. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Let's get together and do what comes naturally. This could turn out to be love we're making. making.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 You were with just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 Op 106,9 straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1.